De volgende ochtend verlieten Bilbo en zijn gezelschap op de ruggen van vijftien adelaars gezeten, de Nevelbergen. Na geruime tijd vliegen bereikten de vogels het punt waar zij blijkbaar niet verder wilden en streken neer op de top van een eenzame, rotsachtige heuvel, te midden van uitgestrekte graslanden. Hier namen ze afscheid en wiekten, nagezwaaid door de dankbare en opgeluchte dwergen, weer statig terug naar hun veilige woonplaatsen. Aan de voet van een uitgesteten pad... met vele treden dat van de heuvel omlaag leidde... verzamelde Gandalf het gezelschap rondom zich. We hebben geen eten, geen bagage... en ook geen ponies om op te rijden. Dat wil zeggen dat we hulp nodig hebben. Weten we eigenlijk wel waar we zijn? Dat zal ik je zeggen, Turin. Wij zijn hier enkele mijlen ten noorden van het pad... dat wij hadden moeten volgen als we de bergpas niet overhaast hadden verlaten... In deze streken wonen heel weinig mensen. Maar ik ken iemand, niet ver hier vandaan. Die iemand heeft de trap op deze rots hier gemaakt. De karots, geloof ik dat hij hem noemt. Waarom de karots? Omdat karots er het woord voor is, Bilbo. Zo noemt hij dergelijke dingen. En dit is de karots. Omdat het de enige is die dicht bij zijn woonsteen staat. En hij hem goed kent. Wie noemt wat? Wie kent wat? Die iemand over wie ik gesproken heb. Een bijzonder voornaam iemand. Jullie moeten allemaal heel beleefd zijn wanneer ik jullie voorstel. Ik zal jullie trouwens geleidelijk voorstellen. Met z'n tweeën tegelijk denk ik. En pas op dat je hem niet ergert want hij kan afschuwelijk zijn als hij neidig is. Maar ook heel vriendelijk als je hem goed aanpakt. Kun je niet iemand met een beter humeur voor ons vinden? Nee, dat kan ik niet, Balin. En hoe heet die iemand dan waar je ons naartoe gaat brengen? Als je het dan met alle geweld wilt weten... ...hij heet Beorn. Hij is heel sterk en hij is huidverwisselaar. Wat? Een bondwerker? Een man die konijnen wippers noemt als hij hun huid niet in eekhoorns verandert? Die held? Nee, nee, nee, nee. Doe niet zo gek, meneer Balins. En in naam van alle mirakels... Praat niet meer van bondwerken... zolang je binnen 100 mijl van zijn huis bent. Hij is een huidverwisselaar. Hij verandert van huid. Soms is hij een enorme zwarte beer, dan weer een grote zwartbehaarde man met grote armen en een grote baard. Veel meer kan ik jullie niet vertellen. En hij zelf is niet iemand aan wie je vragen stelt. Hij woont in een eikenbos. En heeft een groot houten huis. En als mens houdt hij er vee en paarden op na... die bijna even wonderbaarlijk zijn als hij zelf. Ze werken voor hem en praten met hem. Hij eet ze niet en ook jaagt hij niet op wilde dieren. Hij heeft hopen bijenkorven met grote felle bijen... en leeft voornamelijk van room en honing. Als beer zwerft hij heinde en ver. Ik heb hem dus helemaal alleen... ...s'nachts op de top van de karot zien zitten... ...terwijl hij de manen de nevelbergen zag dalen. En ik hoorde hem grommen in de taal van de beren... ...eens zal er een dag komen dat zij zullen ondergaan en ik zal terugkeren. En daarom geloof ik dat hij eens zelf uit de bergen is gekomen... Bilbo en de dwergen hadden nu genoeg stof tot nadenken. En ze stelden geen vragen meer. Ze hadden nog een heel eind te lopen. Ze schokte heuvel op en heuvel af. De middag was al een eind gevorderd... toen ze merkte dat er grote plekken met bloemen waren verschenen. Soort bij soort. Alsof ze waren geplant. Kijk toch eens. Wat een klaver. Nee, nee, hanekamklaver. klaver. Een paarse, witte. We zijn er bijna. We zijn nu aan de rand van zijn bijenvelden. Moet je zien wat een grote? Als ik door dus zo'n bij gestoken zou worden... zou ik nog eens zo dik opzwellen als ik al ben. Blijven jullie hier maar wachten. Hier, achter die hoge Doornhaag. Als ik roep of fluit, volg mij dan. Maar alleen in paren. En denk erom met tussenpozen van enkele minuten. Bombeur, jij als dichtste telt voor twee. Kom, meneer Balings. Er is hier ergens in de buurt een hek. Kijk, daar. Zo. We zijn nu vlak bij het huis. Daar staat hij zeker. Wat een enorme kerel. Ja, kom. En denk erom, gedraag je beleefd, Bilbo. Wie zijn jullie? Dat moeten jullie. Ik ben Gandalf. Nooit van gehoord. Wie is dat kleine kereltje? Dat is meneer Balings, een hobbit van goede familie en onbesproken gedrag. Ikzelf ben tovenaar. Wellicht heeft u wel gehoord van mijn goede neef Radagast... ...die bij de zuidelijke grenzen van het Dempsterwold woont. Ja, geen slechte kerel voor zover je dat van tovenaars kunt zeggen. aan, voilà, nu weet ik wie u bent of wie u beweert te zijn... Wat wilt u? Om u de waarheid te zeggen, we hebben onze bagage verloren en hulp nodig. Of in elk geval goede raad. In de Bergen hebben we toch al zwaar te verduren gehad met de aardmannen. Aardmannen? Oh, dus jullie hebben last met hen gehad. Waarom hebben jullie je in hun buurt gewaagd? Dat was niet de bedoeling. Ze hebben ons bij nacht in een pas die wij door moesten trekken overvallen. Het is een lang verhaal. Kom dan liever verder en vertel me er wat van. Als het maar niet de hele dag duurt. Volg mij maar. Ik ben met één of twee Eén vrienden of door twee. de berg. Ik zie er maar één, bovendien een heel kleintje. Uh, wel ja. nu... Ja, hier maar. Op de veranda, gaat u zitten. Uh, wel nu, om u de waarheid te zeggen. Ik wilde u niet lastigvallen met een hele troep... eer ik erachter was gekomen of u het druk had. Als u het goed vindt, dan roep ik ze. Uit, roep maar. Daar komen ze al. U bedoelde één of drie, zie ik. Maar dit zijn geen hobbits. Dit zijn dwergen. De toren Eikenschild, uw dienaar. Dori, uw dienaar. Ik heb uw diensten niet nodig, dank u. Maar ik veronderstel dat u de mijnen wel nodig hebt. Ik ben niet zo gek op dwergen, maar als het waar is dat u toren bent... ...zoon van Train, zoon van Tror, meen ik... ...en niet van plan bent kwaad uit te halen in mijn landen... ...maar wat bent u eigenlijk wel van plan... Ze zijn op weg om het land van hun voorvader... ten oosten van het Demsterwold te bezoeken. Wij staken de bergen over via de Hoge Pas... toen wij door aardmannen werden overvallen. Zoals ik u net wilde vertellen. Vertel dan verder. Er was een verschrikkelijk onweer. De steenreuzen waren met rotsblokken aan het gooien. En toen zochten wij heulen een grot... De hobbit en verschillende van onze metgezellen. Twee verscheidenen? hè? Eigenlijk niet. In feite waren het er meer dan twee. Maar nou, wat zijn ze dan? Verdood, verslonden, naar huis teruggekeerd? Oh nee. Ze schijnen niet allemaal gekomen te zijn toen ik floot. Verlegen, vermoed ik. Mag ik. Fluit, fluit nog maar eens. Eén of twee gasten meer zullen wij een verschil maken. Kijk eens aan. Jullie zijn vroeg gekomen. We hadden jullie verstopt. Duveltjes in een doosje. Uh, nori uw dienaar. Nori, uw dienaar. Ja, dankje, dankje, dank je. Als jullie hulp nodig hebben, dan zou ik er wel om vragen. Ga zitten en maak voort met dit verhaal. Al is het etenstijd voor het uit is. Zodra we sliepen, opende zich achter in de grot een spleet. Er kwamen aardmannen uit die de hobbet en de dwerg en onze troep ponies grepen. Ponies? Wat waren jullie, een rondreizend circus of zo? Of noemen jullie zes altijd een troep? Oh, nee. Eigenlijk waren er meer dan zes polies. Want we waren met meer dan zes. Kijk, daar zijn er nog twee. <lacht> troep was inderdaad juist een mooie, komische troep. Kom binnen, vrolijke vriendjes. Zeg eens hoe jullie heten. En uh, hou op met dat geknikt, ja? Dwaalin. Uh, Dwaalin. Nou, Ga maar we weer verder. Toveraar. Uh, waar was ik ook alweer? Oh ja, ik werd niet gegrepen. Ik doodde een paar aardwallen met een straal... en liet mij in de spleet glijden voor deze zich sloot... Ik volgde hen naar de grote zaal die vol was met aardmannen. Ik dacht bij mezelf... ...ook al zijn ze niet alle geboeid... ...wat kunnen een dozijn tegen zoveel uitleggen... Een dozijn? Het is de eerste keer dat ik acht een dozijn heb voren noemen. Of hebt u nog meer duveltjes die niet uit hun dozen zijn gesprongen? Nou ja, er schijnen er nog een paar meer te zijn. Fili en Kili, geloof ik. Genoeg, genoeg, ja. Waar zitten en hou je gemak. Ga verder, Gandalf. En dus vervolgde Gandalf zijn verhaal tot hij bij het gevecht in het donker kwam. De ontdekking van de onderste poort. En hun ontzetting toen ze merkten dat meneer Baling zoek geraakt was. Wij telden de hoofden en merkten dat er geen hobbit was. We waren dus nog slechts met ons veertien. Veertien? Dus volgens u is tien min één veertien en niet negen. Of hebt u nog niet allemaal op uw gezelschap genoemd? O oh ja, natuurlijk. U hebt Oyn en Gloy nog niet gezien. En wat een geluk, daar komen ze net aan. Ik hoop dat u het hen niet kwalijk zal nemen. Oh, laat ze allemaal maar binnenkomen, maar schiet op en ga zitten jullie tweeën. Beorn liet het zo min mogelijk blijken, maar hij was werkelijk veel belang gaan stellen in het verhaal van Gandalf. Hij knikte en bromde toen hij hoorde hoe de hobbit weer op het toneel was verschenen. En van de steenverschuiving en de wolvenkring in de bossen. Toen Gandalf vertelde dat ze in de bomen waren geklommen... terwijl de wolven aan de voet waren, mompelde hij... Ik wou dat ik erbij was geweest. Ik zou ze meer dan vuurwerk hebben gegeven. Nu, ik heb gedaan wat ik kon. Daar zaten we. Terwijl de wolven beneden ons gek werden, het bos op verschillende plaatsen in brand vloog... en de aardwanden uit de heuvels kwamen aanstormen en ons ontdekten. Ze gilden van verrukking en dreven de spot met ons... Vijftien vogels in vijf sparren. Lieve hemel, doen er niet net alsof aardmannen niet kunnen tellen. Twaalf is geen vijftien en de toch ze trommels goed. Ja, ik ook. Biefer en Bofer waren er ook bij. Ik heb ze niet eerder durven voorstellen, maar daar komen ze. En ik ben er ook nog. En Bomber. Je denkt toch niet dat ik daar in mijn eentje achter blijf? Wel nou, nu, nu zijn jullie inderdaad met z'n vijftien en aangezien aardmannen kunnen tellen... ...neem ik aan dat dat alles was wat er in de bomen zat. Misschien kunnen we het verhaal nu zonder verdere onderbrekingen afmaken. Meneer Balings begreep toen hoe handig Gandalf was geweest. De onderbrekingen hadden Beowerts belangstelling voor het verhaal doen toenemen. En het verhaal had hem belet de dwergen meteen als verdachte bedelaars weg te sturen. Tegen de tijd dat de tovenaar zijn verhaal had beëindigd en verteld had van de redding door de adelaars... en hoe ze allen naar de karots waren gevoerd... was de zon achter de toppen van de nevelbergen gedaald... en waren de schaduwen in Beornstuin gelenkt. gelengd. Een bijzonder goed verhaal. Beste dat ik in lange tijd heb gehoord. Als alle bedelaars zo'n goed verhaal konden vertellen... zouden ze mij misschien vriendelijker gestemd vinden. Het kan natuurlijk zijn dat je het allemaal hebt verzonnen... maar jullie komt niettemin een avondmaal toe voor dit verhaal. Kom... Ik heb iets gaan eten. En zo zaten ze alle weldra aan het diner, zoals ze niet hadden gehad sinds zij het laatste huiselijke huis in het westen hadden verlaten. Een overvloed van voortreffelijke spijzen en dranken werd tot een grote verbazing voor hen in de grote zaal van Beorn's huis binnengebracht door vier prachtige witte ponies en een paar grote slanke grijze honden. Daarin waardig bijgestaan door een stel sneeuwwitte schapen en een gitzwarte ram. En terwijl zij aten, vertelde Beorn met zijn diepe, schallende stem verhalen van wilde landen aan de andere kant van de bergen. En vooral van het donkere, gevaarlijke woud, dat zich ver naar het noorden en zuiden uitstrekte, een dagreis van en vandaan, en hun weg naar het oosten versperde. Het verschrikkelijke Demsterwold. Buiten viel de donkere nacht. De vuren in het midden van de zaal werden met nieuwe blokken onderhouden. De dwergen, die zich na het maal met gekruiste benen op de grond om het vuur hadden geschaard, begonnen te zingen. Beorn is verdwenen. Zie je dat? Ja, ik weet het. Het is tijd om te gaan slapen. Voor ons, maar niet voor hem, denk ik. Kom, mannen, Beorns zorgzame dieren hebben ondertussen al bedden voor ons opgemaakt, zie ik. Ik wens jullie allen een goede nachtrust. Wel, ga De hele volgende dag kregen de dwergen hun gast hier niet te zien. En hoewel ze door zijn wonderbaarlijke dieren... ...voortreffelijk werden bediend en aan niets gebrek hadden... Begonnen ze zich toch over Beorn's afwezigheid wat ongerust te maken. De ochtend daarna echter werden ze allen door Beorn zelf gewekt. Goedemorgen goedemorgen. goedemorgen, goedemorgen. Zo, dus jullie zijn er allemaal nog, zie ik. Goedemorgen. En uh, meneer Balings, wat is wakker? Nog niet opgegeten door de vaars of de aardmannen. <laughs> Het konijntje wat weer lekker dik van brood en honing. Kom, eet nog wat. Bent u hier terug? Daar bent u geweest? Het was een goed verhaal van jullie, ja. Maar ik vind het nog mooier nu ik zeker weet dat het waar is. Gandalf, je moet me vergeven dat ik je niet op je woord heb geloofd. Maar als je zoals ik aan de rand van de Demsterwold woont... moet je voorzichtig zijn. Ik ben maar eens zelf gaan kijken... en heb toen in de buurt van die verschroeide vergaderplaats... waar jullie van vertelden... een warg en een aardman gevangen. Alle mensen. Een warg en een aardman en die hebben me verteld, nou ja, na enig aandringen, dat de aardmannen en de waars nog steeds achter jullie aanzitten. Ze zijn gloeiend neidig omdat de grote aardman dood is, en veel voorname wolven door het vuur van de tovenaar zijn omgekomen. De grote aardman dood. <laughs> jullie hebben wel huis gehouden, dat moet ik zeggen. Maar nu raad ik je aan om zo gauw mogelijk naar het Demsterwol te vertrekken. Want als we het overval spoedig uitvoeren... zullen ze dus de hele rand van het woud in brand steken... om jullie de pas af te snijden. Wij doen er goed aan die raad van u op te volgen. Maar als ik zo onbeleefd mag zijn... Ja, dat mag je, Gamdalf. En wees gerust. Ik zal je zoveel mogelijk helpen. Voor de reis naar het woud zal ik elk van jullie een pony geven... en jou, Gamdalf, een paard. Verder mondvoorraad voor een week, noten... potten gevuld met gedroogd fruit en honing... dubbelgebakken koeken die lang goed blijven... en wat pijlen en bogen... Al betwijfel ik sterk of jullie in het de Demstelwold iets zullen vinden... dat je veilig kunt eten of drinken. Stroomt er nergens een rivier door de bos daar? Ja, er is wel een stroom, dat weet ik. Zwart en sterk, die het pad doorkruist. Maar pas op, daar mag je niet van drinken en ook niet in baden. Hm. Want ik heb gehoord dat hij bedoverd is. Hm. Slaperig maakt, verretelheid veroorzaakt. Jullie weg door het woud is donker, gevaarlijk en moeilijk. Denk niet dat jullie iets zullen vinden of schieten eetbaar of oneetbaar zonder van het pad af te dwalen. En dat mogen jullie in geen geval doen. Wanneer jullie eenmaal voorbij de rand van het woud zijn, kan ik niet veel meer voor jullie doen. Vertrouw op je geluk en moed en het eten dat ik je meegeef. Bij de ingang van het bos moet ik jullie vragen mijn paard en ponies terug te sturen. Wel nu, mijn beste wensen vergezellen jullie... Oh, dankjewel Beorn, dankjewel. Kort na de middag aten ze voor de laatste keer met Beorn. En na de maaltijd bestegen zij de rijdieren die hij hen leende. En na vele malen bedankt en goede dag gezegd te hebben, reden zij in snelle draf zijn hek uit. Het was moeilijk zich voor te stellen dat ze door aardmannen achtervolgd werden. En toen er vele meiden tussen hen en Beorn's huis waren komen te liggen, begonnen ze weer te praten en te zingen en de dreiging van het donkere woud dat voor hen lag te vergeten. Drie dagen reden zij verder. En al die tijd zagen ze weinig anders dan gras en bloemen en vogels en hier en daar wat bomen... en af en toe kleine rode herten die graasden of in de middag in de schaduw lagen. Op de avond van de derde dag, toen het licht begon af te nemen... meende Bilbo soms rechts en soms links de schimmige gedaante van een grote beer te zien... die in dezelfde richting voortsloop... Maar toen hij het waagde dit tegen Gandalf te zeggen, zei de tovenaar slechts... Sst, neem maar geen notitie. De volgende dag, zodra het licht werd, zagen ze het bos opdoemen alsof het op hen afkwam. Of hen in de verte verwachtte als een zwarte dreigende muur. Het terrein begon langzaam omhoog te lopen. En het scheen de hobbit toe dat een stilte hen begon in te sluiten. Tegen de namiddag hadden ze de rand van het Dempsterwold bereikt... en rustten bijna vlak onder de grote overhangende takken van de buitenste bomen. Nu dan, dit is het Dempsterwold. Het grootste woud van de noordelijke wereld. En dat betekent dat jullie nu die voortreffelijke ponies terug moeten sturen die jullie geleend hebben. Maar wat moeten we zonder ze beginnen, Gandalf? Wij kunnen toch onmogelijk alle bagage op onze nek nemen. Dwazen zijn jullie... Beorn is minder ver weg dan jullie schijnen te denken. Houd je liever aan je belofte. Anders zal je een kwaaie vijand aan hem hebben. Als jullie net zo goed hadden opgelet als meneer Balinks... dan hadden jullie s'avonds na het vallen van de duisternis... een grote beer met ons mee zien lopen. Niet alleen om ons te bewaken... maar ook om een oog op de polis te houden. En het paard dan? Daar zeg je niets over? Inderdaad, toerin, omdat ik het niet terugstuur. En jouw belofte dan? Dat is mijn zaak. Ik stuur het paard niet terug. Ik bereid het. Maar, Kandalf, begrijp ik dat goed? Wil jij daarmee zeggen dat je niet verder met ons meegaat? Dat je ons hier aan de rand van de Demsterwold gaat verlaten? Nee. Maar dat kan je toch niet doen, dat Kandalf? Is niet dat is eerlijk. niet eerlijk. Alsjeblieft, Kandalf, blijf bij ons. Stilte, stilte. Het heeft geen zin erover te twisten. Ik heb enige dringende zaken in het zuiden af te doen. Misschien ontmoeten wij elkaar weer eer alles voorbij is, of misschien ook niet. Dat hangt van jullie geluk af en van jullie moed en verstand. Schep moed, Bilbo, en kijk niet zo bedrukt. Een beetje vrolijk, toren en gezelschap. Per slot van rekening is dit jullie expeditie. Denk eens aan de schatten het einde en vergeet het bos en de draak in elk geval tot morgenochtend. De volgende morgen namen ze afscheid van de ponies die de thuisreis aanwaarden. Ze draafden vrolijk weg en schenen blij te zijn om de schaduw van het Demsterwold de staart toe te keren. Toen ze weggingen, had Bilbo kunnen zweren dat iets dat op een beer leek uit de schaduwen van de bomen trad en ze vlug achterna liep. Nu was ook voor Gandalf het moment gekomen om afscheid te nemen. Vaarwel, Toren. En vaarwel jullie allemaal. Niet van het pad af. Als jullie dat wel doen, is het duizend tegen één... ...dat nog ik, nog iemand anders jullie ooit zal weerzien. Moeten we werkelijk... Ja, dat moet. Jullie moeten of verder gaan of jullie geweesten opgeven. Maar dat zal ik niet toestaan, meneer Balings. Maar ik bedoel, dat afschuwelijke bos, is daar geen weg omheen? Die is er wel, als je een omweg van zo'n 200 mijl naar het noorden wilt maken... ...of twee keer zoveel naar het zuiden. Maar ook dan zou de weg niet veilig zijn... Tussen de hellingen van de grijze bergen krijoelt het eenvoudig van aardmannen, kwelgeesten en orks die alle beschrijving tachten. Nee, ik zeg je, houd je aan het bospad, bewaar je goede humeur, hopen maar het beste van. En met een enorme hoeveelheid geluk komen jullie er misschien op een dag uit. En zie je de lange moerassen beneden die je liggen En daarachter, hoog in het oosten, de eenzame berg waar die goede oude woont. Hoewel ik hoop dat u jullie niet verwacht. Je bent werkelijk heel bemoedigend. Vaarwel. Als je niet met ons mee wilt komen, ga dan maar heen zonder nog meer te zeggen. Vaarwel dan. En nu werkelijk vaarwel. Pas goed op jezelf en verlaat het pad niet. Toen galoppeerde hij weg. En was weldra uit het gezicht verdwenen. Voor Bilbo en de dwergen begon nu het gevaarlijkste deel van de hele reis. Ze namen ieder een zwaar pak op de schouder en de waterzak die een deel was en keerden het licht dat over de landen buiten lag de rug toe en doken het bos in.